Shell heeft een goed eerste kwartaal achter de rug dankzij de hogere olie- en gasprijzen. De netto-winst nam met 67% toe naar 4,8 miljard euro. Door de hogere prijzen is de exploratie en productie van olie en gas een stuk winstgevender. De olieprijs staat op zo'n 74 dollar per vat. Dat is de hoogste prijs sinds 2014 toen de vatolie nog boven de 100 dollar piekte.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 De Europese Commissie wil dat meer mensen zich laten vaccineren. Over twee jaar moet de vaccinatiegraad boven de 95% liggen. Als ergens in Europa onvoldoende wordt gevaccineerd... zet dat de gezondheid en veiligheid van alle burgers in Europa op het spel... oordeelt de Europese Commissie. Zoals de ziekte Mazelen weer een opkomst. In Indonesië zijn postzegels te krijgen met daarop de beeldenis van drie Nederlanders. De plantkundigen van de Universiteit Leiden... kregen hun eigen postzegel vanwege de inzet voor een bijzondere orchidee. Het weer. In de loop van de middag verdwijnen de buien. Geregeld zon dan. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen op Koningsdag raakt het later bewolkt. En vooral in het westen en noorden kan er wat regen vallen. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Gondola. Zo, ik zie dat buiten de zon gaat schijnen. Ik hoop dat het toch echt dat het een beetje warmer gaat worden hoor. Ik... Ik vind het zo koud. Ik vind het zo koud. Maar het is droog, wees blij. Ja, maar het is wel koud. Ja, maar het is droog. Ja, maar het is koud. Maar zuur toch niet zo hier fessie. Ja, heb ik hem? En, en, en vanmorgen, vanmorgen, op, dat ik net z'n heb vond ik het koud. Oh. Hartstikke oh. koud. Hoe ouder ze worden, het is niet te geloven. Goedemiddag, luisteraars. Het is pas 9 Ach, graden. Ach, no, jongen, houd toch. Het is 9 graden. Oh, dat is een bevenwijk, sorry. In Zandvoort is het altijd lekker. Nou. Ja. Energieverbruik. Oh, sorry. Um. <laughs> Wat zit je nou in? Nee, nee. Goedemiddag, we zijn er weer. Ja, uh, goedemiddag. De meest chaotische aflevering van het programma Zandvoort Plus op donderdag. Helemaal gezellig. <laughs> nou ja, uh. mag ook, hè? Uh, ja, tuurlijk, mag dat. Tot we eruit gedonderd worden. Maar dat zien we dan vanzelf al ah, ja, Dan beginnen we ons eigen stationnetje op ja. internet. Ja. <laughs> ja. Gaan we eigenlijk. Ja, dat kunnen we doen. Ja, daar ja, heb, heb ik ook wel eens aan zitten denken. Oh, echt waar? Ja, ja. erg Ik ken van, nog een paar mensen die daarover zitten ja, te denken. Een aantal. Uh, of zaten we, te denken, ja. of, hebben gedacht. Lijkt me wel leuk trouwens. Ja. Maar ik weet niet wat je er allemaal voor nodig hebt. Maar in ieder geval. Een, eh, uh, een laptop? Dat wel. Uh, en een antenne? Met een antenne? <laughs> Zo weet je, die vroeger op de tv stond. Ja. Van die sprietjes. <laughs> Zo'n sprietantenne <laughs> Ja. ja, ja. nou het uh, Komt wel goed. Komt wel goed. Ja, ja, ja. ja, nee, ja, ja, ja het ja, gaat ja. allemaal goed. Nee, we uh, blijven lekker hier. hè Tuurlijk. Het is hier ja. warm. Zo is het. Hier binnen is het warm. Ja, het kageltje staat aan. Kageltjes even aan. Nou, die mag nou weer uit. Heb ik al gedaan. Ik zweet. Ja. Maar ehm. Ja. Uh, ja, ja, het is uh, goed. Voordat nou, hij het weer is... gaat klagen, dat hij het warm heeft. Ik heb graag... oh. Kacheltje aan, uh... kacheltje uit, kacheltje aan, kacheltje uit. Feestje aan, feestje uit. Ja, Psst. wat gaan we doen? Stil nou toch eens even. Ik krijg niet eens de kans om rustig op het programma. <lacht> ja. Even uit hoor, zo. Ja, ik hou uh, mijn mond. Goed. Nou, Ik zeg niks meer. Hey, uh, heb jij de, de, de agenda voor Koningin, uh, Koningsdag vanmorgen in Zandvoort? Die moet we wel even hebben, natuurlijk, hè? De, de Koningsdagagenda. Wat er allemaal te doen is in zijn uh, ja, ik zeg niks meer. Waarom niet? <laughs> nee, ik mocht niks meer zeggen. <laughs> ja, wil je de, zal ik ja, dat even opzoeken? Wat, dat, je, ja, ja even, dat moeten we wel even, natuurlijk even ah, doen. Het is elk jaar hetzelfde, geloof ik. Nee, hoor. <laughs> nee, nee. Nee. Goed, uh, dat dus hebben we. En we hebben het regio-nieuws. En we gaan contact zoeken met Henny Ruuk. Over het sportprogramma van morgen, want dat gaat gewoon door. En. Uh... En uh, we hebben natuurlijk artiest in het licht. Zes stuks vandaag, maar liefst. So, so, so, so. ja, we we gaan veranderen, he? We gaan veranderen, ja. ja we gaan Eén naar... of twee artiesten ja, in het uit, uitzending. Ja, dat vind ik ook is genoeg, relevant. hoor. Ja. Ja. Plus, daar kunnen we een paar jaar verder. Anders heb je zien, Jij zei het laatst al, dan heb je ze in ah, één jaar allemaal gehad. We hebben ze allemaal gehad. En sommige komen ja, ja. zelfs twee keer, per jaar, twee keer voorbij per jaar. Ja, als ze dood zijn. En precies, ja, precies. Ja, precies ja, ja, nou ja, nou hebben ze vaak wel meerdere nummers gemaakt. Dus dat is niet zo erg. Maar, nee, nee, maar er staat vaak zoveel rommel tussen. Ja, uh, ja uh, warm, koude rommel. Ja. Toch is het koud buiten. Ja, warm We geen eten. Uh, <laughs> Artiest in het licht. Francis Lai. En hey, dit is mooi, luister maar. muziek uit uh, van Francis Lai. En uh, Francis Lai, uh, dames en heren, uh, werd geboren in, in Iets op uh, de 26 april uh, 1932. Frans componist die vooral een liedje films, liedteksten en uh, generieken van muziek voorziet. Zijn uh, allerbekendste filmscores zijn die voor Un homme et une femme. En natuurlijk voor Love Story, het hoofdthema, van, of tenminste de muziek van Love Story... Uh, heeft, hij, ja, heeft hij ook gemaakt. En hij heeft ook wel een groot aantal chansons geschreven. Ja, en Francis Lai erfde de liefde voor muziek van zijn papi. En uh, zijn neef bracht hem uh, de knepen van het accordeonspelen bij. En af en toe mocht de jonge Lai uh, hem vervangen in een balorkest... En hij speelde spoedig mee als volwaardig lid. De melodieën die hij op de accordeon improviseerde begon hij te noteren. En in Marseille leerde hij de jazzmuziek kennen. En in de jaren 50 trok hij naar Parijs waar hij in aanraking kwam met het muziekleven van Montmartre. En ja, hij werd er opgemerkt door de dichter en dialoogschrijver Bernard de Meij. Of die Meij, kan ook. En dat werd de eerste tekstschrijver die samen met Lai heel veel liedjes schreef. En componeerde via het orkest van Michel Magnet, waarin hij accordionist was, werd Lai in het begin van de jaren 60 begeleider van Edith Piaf. Dat is een mooi verhaal. En het, ik zei het al, zijn bekendste filmscores waren die van Unom Fam. Maar ook van Love Story. En later nog in de jaren tachtig, ja. Beschreef hij de, de muziek bij een prachtige film met hele mooie fotografieën daarin. En die film die heette Bilities. Maar... En dat thema van Bilities, dat hoorde u dus net. Ja, dat was hem. Bilities. Bilities, ja. He, dat zegt me niks. Terwijl die muziek, vind ik, die komt ja, zo. Maar die, die, voor. Die, ja, maar die muziek is ook heel veel gedraaid. Het is ook een hit geweest. Voor oh, oh vandaar. Ja. Maar het oh, komt okay. uit de film Bilities. En oh. dat is een hele mooie film. Oh. Uh, volgens mij is dat een, een film vol met uh, foto's. Hele mooie foto's. Oh. Uh, maar goed, dat zoeken we dan nog even op. Maar in ieder geval, daar was dit het thema bij. En ik heb zelf ook iets met, met, met, dit, met dit stuk. Want ook ik heb het een keer opgenomen op een LP. Ja, toen ik LP's mocht maken. Ik mocht toen een LP maken op een, op een orgel. En uh, toen kwam ook de, producent, de producer met het voorstel... Nee, ik kwam zelf met het uh, voorstel uh, om dit nummer er ook op te zetten. En dat vonden ze goed. Nou, dus... Ook dat nog een keer. Mm -hmm. Maar dat is al heel lang geleden hoor. Dat is al in 1978 geweest of zo. 79 zelfs. Hé, hey, we gaan naar de 3 in 1. 3 in 1 in. Ja. Gisteren was hij al een beetje stevig en vandaag weer. Haha, stof uit je oren, jongens. Hier is Basten. Ja. Yeah. Lekker hoor. Lekker stevig. Mooie samenzang. Prachtige liedjes ook. Basten. En uh, weet je wat leuk is? Die band is nog steeds actief. Hè? Ze doen het nog steeds. Ja, ze zijn al jaren bezig. Vanaf 1969 zijn ze begonnen. En uh, ze zijn nog steeds uh, actief. Zij het niet meer in de oorspronkelijke samenstelling. Maar dat kan natuurlijk ook niet. Want uh, ja, het gebeurt natuurlijk maar heel vaak... dat uh, of mensen gewoon zeggen van nou jongens, het is mooi geweest. Of uh, ze knijpen ertussen uit. Hè, dat kan ook nog natuurlijk. Ja, de band bestond oorspronkelijk uit Tom Scholz. Of Scholz, kan ook. Als je het op zijn Nederlands zegt, is het Scholz. Scholz. Tommy De Carlo. Uh, Gary Peel. Uh, Kimberly Dame. En uh, Jeff Neal. Dat waren de oorspronkelijke leden van de band... En um, of dat zijn. Nee, dat zeg ik fout. Dat zijn de mensen die het nu doen. Dat zijn de huidige leden van de band. Ja, zo, zo moet je het doen. En uh, verder hebben we daar uh, van deel uitgemaakt Brad Delp, Barry Goodrow, uh, Sip Hassian, Fran Sheehan, Fran Cosmo, Jim Mesdia, David Sykes, Doug Hoffman, Curly Smith, Anthony. Uh, Cosmo, Anthony uh, Citronite Tom Hambridge en Michael Sweet De band komt uit Boston, dat ik, zal u niet verbazen vanwege de naam en Boston is natuurlijk ook nog eens een keer de hoofdstad van de Amerikaanse staat Massachusetts, dat ook nog eens een keer uh, Ze zijn vooral bekend geworden door grote hits in de jaren 60, 70 en 80 en daar heeft u er zeker een paar van gehoord, want u wij begonnen met more than a feeling. Uh, daarna een prachtig nummer. Dat heet Amanda. En als laatste nummer van deze band... hoort u Peace of Mind. Nou. Prachtig. Wat ben helemaal een aan het doen, joh. Mijn plop is weg. Ze pl Ach, de plopje is weg. Ja. Die is bijna de eigenlijk voor wagenmeester Van Dam. Het plop is over. Dat ja, die zal wel ergens op de grond liggen hoor. Daar vallen ze meestal heen. Lijkt wel ergst. Ja. Het is niet te geloven, hè. Zit je te wachten tot je het nieuws kan in je starten? Heb... Hey, ik heb al de plop van de buurman genomen. Ah, de plop van de ja, buurman? Ja, daar zit een plop op. Zit maar een plop... Ik, ik wil gewoon weten waar niet mijn eigen plop is. Waar is je plopje nou? Ja. Waar is je plop. Daar dus is mijn plopje. Ligt in de la. Ja. La la la is me <laughs> is mijn plop. Ja. ja. Nou, nou zet het maar in hoor. Ja. Kan ja, joh. Kan het? Absoluut leuk nieuws. Ja. Oké. Okay. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, want wat is nou het leuke nieuws? Het leuke en goede nieuws voor Zandvoort is dat het Europees kampioenschap zandsculpturen de komende vier jaar in Zandvoort gaat blijven. Maandag 30 april is de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Holland Casino, de Zandacademie en de gemeente Zandvoort... En dat, dat sculptuurkampioenschap, het Europese kampioenschap... wordt sinds 2011 al in Zandvoort georganiseerd. En het is de afgelopen jaren uitgegroeid... tot één van de belangrijkste evenementen van Zandvoort. En een goede publiekstrekker voor Zandvoort. En wat begon als een festivalletje is inmiddels uitgegroeid tot een samenwerkingsverband... met Nationale Musea. En het thema van het komende jaar mag ik ook al verklappen. Dat wordt Leonardo da Vinci. Goed nieuws voor mensen die wel eens op zondag met de auto naar Haarlem komen. Het betaald parkeren op zondag is met een half jaar uitgesteld... waardoor de teller in het centrum en de wijken eromheen pas vanaf 1 oktober gaan lopen... Dat is in ieder geval wat NH Nieuws meldt op basis van een persbericht van de gemeente. Naast het betaald parkeren op zondag wordt ook de introductie van de veelbesproken bezoekersregeling in het centrum zes maanden vooruitgeschoven. En ook voor bewoners van de wijken rond het centrum gaat de bezoekersregeling gelden. Zij maken nu nog gebruik van de vergunning, maar ook voor hen wordt die per 1 oktober vervangen door de bezoekersregeling. Op zondag 22 april 2018 heeft de politie een verdachte aangehouden in Bloemendaal. De verdachte had een fiets in zijn bezit en het vermoeden bestaat dat deze fiets afkomstig is van diefstal. Zij doen nu een oproep. U kunt op de Facebook-site van de politie Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort de foto van de bewuste fiets zien. En herkent u deze fiets, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de politie via telefoonnummer... 0900-8844. Houdt u er trouwens rekening mee? De uh, vuil, uh, vuilnisophaaldienst uh, in de wijk voor vrijdag. Ja, er wordt morgen natuurlijk geen vuil opgehaald. Dat uh, kunt u vandaag aanbieden. Ik weet niet of het al te laat is. Maar kijk even buiten of de bakken uh, al geleegd zijn. En uh, desnoods kunt u het nog even erbij zetten. Uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden blijkt dat de inwoners van Zandvoort dit jaar minder geld kwijt zijn aan lokale woonlasten dan de inwoners van een gemiddelde Nederlandse gemeente. Wat zijn nou lokale woonlasten? Nou, dat zijn de belastingen en retributies die een eigenaar of bewoner van een gemiddeld meerpersoonshuishouden jaarlijks aan de gemeente betaalt. Het tarief voor de OZB-woningen kan direct worden beïnvloed. Voor afval en rioolheffing geldt dat de lasten 100% worden doorberekend in de heffing. Dat betekent dat de ontwikkeling van de afval- en rioolheffing een afgeleide is van de ontwikkeling van de kosten van riolering en afvalinzameling en verwerking. Wat een verhaal. In ieder geval, we zijn ietsje goedkoper dan de andere gemeentes. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur.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 Het gaat afkoelen naar een graad of 6, 7. Tja, dan hebben we morgen koningsdag. Dan wordt het toch wel belangrijk om te weten wat het weer wordt. Nou ja, er zijn wolkenvelden, maar in de ochtend schijnt ook nog even de zon. Smiddags neemt de kans op een bui langzaam aan toe, maar over het algemeen blijft het tot de avond droog. En pas tegen en zeker in de avond gaan er meer buien volgen. Temperatuur stijgt naar zo'n 13, 14 graden. Tot zover het weerbericht volgens Weerman Rico Schreudel. Dat was het weer, Ziet het van de It's just a matter, a matter of time Before we undress, we unwind I just wanna, oh baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Take our time. I wanna take our time. <laughs> you see, I wanna make love nice and slow, and we can do it all night long, baby, baby. Ja, ineens, hè? Ineens, ja, ja. ineens weg. Net als het leven, zo, zo kan het ineens gaan hè, met ja. muziek. Oh, ja, ja, ja. Nou, okay. ja, ja, ja, ja. ja. ja, vertel eens. Ja, wat, wat wil ik? Vertel. Ja, vertel nou eens. Even. Dat dit Johnny Gill is. Ja, die ken ik En met niet. het nummer What is this? Ik vond dit zo'n mooi nummer. Met dat orgel elke keer. Ah. Daar krijg ik helemaal kippenvel van. Ik zag het. Zag je net? We begonnen ook te kukelen. Ja, ja, ja, ja. Oeh. Sorry, te kukelen in de studio. Ik denk, met de, nou, kippenvel. Nou ja. Ja, ja straks een okay. eindje. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. dag. Druk een Tik een eindje. Ja, oké, okay, nou, ik ja. had nog nooit van normaal gehoord. Maar oké, okay, okay. prachtig. Blij ja, dat he? jij er wel van gehoord hebt. Dan horen we zoiets nog eens even. <laughs> Goed. Uh, we gaan naar uh, de volgende artiest in het licht, dames en heren. En er is ook weer een uh, bijzonder geval. Uh, vorige week, uh, of ja, vorige week, of dinsdag, nee, wanneer was het? Nou, dat weet ik niet meer. Maar vorige week hadden we, hadden we Eddie Cochran. En uh, toen vertelde ik u, toen draaide ik daarvan de Twenty flight rock. En toen uh, vertelde ik u dat, uh, dat dat het liedje was waarmee Paul McCartney in de tijd solliciteerde bij de uh, Beatles. Ja. Oh ja, ja, ja. ja. ja, ja. Uh, nou, ik heb er nou weer een. Oh ja. Ja, want Dwayne Eddy is uh, vandaag geboren. Ja. Uh, de, de, hij leeft niet meer hoor. Maar uh, die, die schreef een, uh, ook een gitaarnummer. Dat heette Raunchy. En dat was nou weer het nummer waarbij, waardoor George Harrison bij de Beatles kwam. Ze zaten, ze zaten boven in een touringcar. Ja. Eh, op weg van school naar huis of zo. En eh, Paul McCartney en John Lennon. En eh, George was daar ook. En Paul mm -hmm. wilde George bij de Beatles hebben. Ja. Dus toen zeiden ze van... George, speel jij even op je gitaar? En toen speelde hij dit nummer. Round She dus, van Dwayne Eddy. Wat leuk dat jij dat allemaal weet. Ja, lees wel eens wat, hè. Ja. Artiest in het licht. Of round cheek, ik weet niet hoe iets precies uit, maar volgens mij round cheek. we doen gewoon round cheek. En Dwayne Eddy, en ik zei dat hij dood was, maar dat is niet waar hoor, hij leeft nog steeds. Ja, mm. ja je moet wel de goede informatie beschouwen natuurlijk. Dwayne Eddy, geboren in uh, Corning, dat is uh, in uh, de staat New York, op, vier, op 26 april 1938. En hij is dus vandaag 80 geworden. Nou, dat vind ik wel knap, toch? He? Ja, zeker jaar, Ja, Dat is, is een hend ja. hoor. Oh, jij bent er ook al bijna, toch? Pff, sorry <laughs> <ophouden>. Amerikaanse <laughs> gitarist... en hij brak eind jaren 50... Uh, in uh, de VS door... met een aantal instrumentale... rock-and-roll hits... En uh, hij wordt sindsdien beschouwd als een zeer belangrijke grondlegger van het uh, twangy-gitaargeluid. Een stijl waarbij vooral losse noten op de lage snaren van de elektrische gita gitaar worden gespeeld. Voorzien van nadrukkelijke galm, vibrato, tremolo en buiging van de snari. Nou, dat is dus heel belangrijk en dat hoort u dus ook. En het leuke is dus inderdaad... Dat uh, dit nummer. Uh, dus de oorzaak van was dat George Harrison bij de Beatles kwam spelen. En uh, als je de Hoi, Beatles, he? als je de Beatles Anthology uh, bekijkt, dan krijg je op een gegeven moment een, een deel dat ze weer met z'n drieën, want Lennon was er niet meer. Dat ze met z'n drieën bij elkaar zaten. En dat ze het hier dus over hadden. En toen speelde Paul McCartney nog een keer die 20-flight rock. En uh, George deed dus toen nog een keer dit Rouchy. En uh, nou, zo is het allemaal begonnen. Dus dan weet u dat ook weer. He? Komt allemaal weer een beetje bij de Beatles uit maar Ik weet niet hoe dat komt. Maar, uh, even denken. Oh ja, jij gaat even de, de uh, agenda vertellen. Ja, zeker. Ja. Want uh, natuurlijk gaat er morgen weer van alles gebeuren in Zandvoort. En heeft de stichting Vier Viering. Nationale feestdagenzand wordt weer van alles bedacht. om er een hele gezellige, leuke dag voor jong en oud van te maken. Nou, wat gaat er allemaal gebeuren? Zoals inmiddels een traditie is geworden. begint de dag met de taartenwedstrijd. Nou, hoe. Ah, ik ben gek. Wat is dit? Ik kan je voortaan even waarschuwen als je zoiets inzet. Ik schrik me helemaal de rambam. Nou, lezen. Kom op. Heb je net over taarten? Ja. Goed, de taartenwedstrijd. Rond zonsopgang kunt u de vlag uithangen en een taart winnen. Moet u wel natuurlijk heel vroeg opstaan. Want dat wordt allemaal gecontroleerd. En ik ken iemand die had zo'n taart ooit gewonnen. En reken maar dat ze lekker zijn hoor. Het is echt de moeite waard om voor je bed uit te komen. Een oude taart. Weer, weer. Let u even niet op hem, let u even op mij. Goed, uh, wat er ook heel vroeg gaat gebeuren... is natuurlijk de traditionele rommelmarkt... Ja, heel vroeg begint hij. Hoe vroeg weten we niet precies... maar we weten dat de mensen vaak al vanaf vijf, zes uur bezig zijn met de opbouw. De rommelmarkt duurt in ieder geval tot twee uur smiddags... en vindt plaats aan de Prinsessenweg en de Louis-Davidstraat. En daar een beetje bij het plein ook nog bij, de raad, bij het raadhuis. Dan is er ook een rebuswedstrijd georganiseerd. U dient dan een rebus in te vullen en die in te leveren... tussen tien en half elf bij het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. En ik neem aan dat daar ook iemand is... voor de informatie over waar u de rebus kunt vinden. Dan is er om half tien ochtends een demonstratie van Zandvoort Dance Center. Een van de twee Zandvoortse dansscholen. Deze vindt plaats op het Raadhuisplein tussen half tien en kwart over tien. De officiële opening dan van Koningsdag gaat plaatsvinden ook natuurlijk aan het Raadhuisplein om half elf. En deze opening duurt tot elf uur. Daarop gevolgd door een demonstratie van gymnastiekvereniging OSS. Deze begint om tien over elf en zal tot kwart voor twaalf duren. En op het Raadhuisplein ook. Wat betekent dat OSS? Onze spieren staken of zo? Nee, oefening staalt spieren <lacht> betekent het. <lacht> Onze spieren staken. Nou, die van ons wel, ja. Jeetje. Maar goed, dan gaan we naar het middagprogramma. Van 12 uur tot 4 uur s middags zijn er kinderspelen en uh, die zijn geschikt voor een jeugd van 2 jaar tot en met 15 jaar. Zij vinden plaats aan het Gasthuisplein en de Weestraat. en inschrijven kan vanaf half 12 op het Gasthuisplein voor het Zandvoorts Museum. Dan is er een demonstratie en een workshop van On Air Dance. Dat is dus de andere Zandvoortse dansschool. En deze kunt u vinden aan het gasthuisplein. En start zo rond de klok van twee uur en zal een uurtje duren tot drie uur. Ja, en dan, dan start de muziek bij de horeca-gelegenheden vanaf drie uur in het centrum, door het centrum, bij het centrum. En ik heb al wat dingetjes gelezen van uh, artiesten en bands die gaan komen. Nou, dat, dat moet toch heel erg leuk en gezellig gaan worden. Dus uh, ik wens u alvast een hele fijne Koningsdag toe morgen. Er is weer genoeg te doen. Muziekprogramma zullen we twee uur even uitzoeken. Dat vind ik ook wel leuk om te weten. Ik weet in ieder geval dat uh, Van Kessel komt. Ja, ja die weet, speelt bij Laurel en Hardy. Ja, Rij die he, ik weet Van Kessel, weet ik. En, ja. uh, maar we gaan gewoon alle muziekacts ook even noemen straks. In de tweede uur gaan we de muziekagenda doen. En uh, nu gaan we nog even één artiest in het licht doen, Dolly. Oké okay, dan, uh, Rut. Vind je dat goed, Dolly? Je hebt mijn toestemming, Rut. het licht. Giorgio Moroder. Kenners die zullen waarschijnlijk met hun tenen krom gezeten hebben... van wat heeft deze man nou met het mooie liedje Nights in White Satin gedaan. Ja, hij heeft ook de titel nog veranderd. Hij heeft er een K voor gezet. Nou hoor je dat niet als je het uitspreekt, maar je ziet het wel. Dan denk je, oh, dat is een ander nummer. Maar dan blijkt het een verdiscode versie te zijn... van uh, dat prachtige liedje van de Moody Blues. Georgie Moroder. Eigenlijk heette hij Hans-Jurg-Moroder. En hij werd geboren in Ortisei. En dat ligt in Italië. En, uh, en een ander, uh, vond plaats, uh, de bevalling vond plaats op 26 april 1940. Hij is dus uh, vandaag uh, 78 geworden. Ja? Dat is een mooie leeftijd, hoor, vind ik. Ja. Hij uh, is een belangrijke Italiaanse componist en muzikant producer van het Disco Tijdperk. En uh, meneer Moroder was uh, vanaf de tweede helft... Van de jaren 60 werkzaam onder de naam Giorgio en maakte een album onder de naam Einzelgänger. En in deze jaren maakte hij zowel Duitsstalige als Engelstalige muziek en werkte hij samen met onder andere Wout Steenhuis, Jurgen Wentorf en Jurg Schmeier. ja, jawel. En in de loop der jaren heeft er veel verschillende disco-artiesten geproduceerd. En vaak schreef hij samen met Pieter Bellotte de muziek. En behalve van Donna Summer werkte hij onder andere ook mee aan met Sparks... Freddie Mercury, Love Kills, Nina Hagen, The Silvers, Phil Oakie van Human League... voor de soundtrack van Electric Dreams... Uh, Debbie Harry uh, Rush Rush En The Three Degrees uh, Dus dat is nogal een uh, belangrijke manier geweest Maar Vond zijn versie van Night in White City Nou niet echt mooi Maar goed Wij gaan naar het nieuws van 1 uur Oftewel het NOS van 1 uur En Dolly heeft vast weer een Fabelachtig stukje cabaret gevonden Voor uh, direct na het nieuws Dus ik zou zeggen tot zo